9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Na de dood van de Libische leider Gaddafi zijn tientallen aanhangers uit zijn konvooi door de oppositie omgebracht. Volgens de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zijn de meesten eerst mishandeld en daarna gedood. Volgens Human Rights Watch werden ze mishandeld, hoewel ze al waren ontwapend. Volgens de organisatie is het nog steeds onduidelijk wanneer Gaddafi zelf is omgekomen. De opstandelingen houden vol dat hij is gedood tijdens de aanval op zijn konvooi. Het is deze week een jaar geleden dat coronel Gaddafi en een van zijn zonen in hun thuisstad Sirte werden omgebracht. De vier tarieven in de inkomstenbelasting moeten worden vervangen door twee overwegend lagere tarieven. Dat is het advies van de commissie van Dijkhuizen voor een nieuw belastingstelsel. De commissie werd ingesteld op verzoek van de Kamer. De twee tarieven moeten volgens de commissie 37 en 49 procent worden. Meer dan 90 procent van alle belastingplichtigen valt in de laagste schijf. Om dat te betalen wordt onder meer de hypotheekrenteaftrek beperkt en moeten ouderen met een aanvullend pensioen meer belasting betalen. In Enschede zijn afgelopen nacht vier mensen aangehouden na een schietpartij in het centrum van de stad. De politie kreeg gisteravond een melding van een vechtpartij waarbij werd geschoten. Bij de schietpartij in Enschede raakte niemand gewond. Ook in Middelburg was een schietpartij, daar werd een man neergeschoten in een woonwijk. Agenten vonden het slachtoffer pas na anderhalf uur zoeken. Een 35-jarige man uit Middelburg zit vast. In Japan heeft de politie twee Amerikaanse militairen gearresteerd. Ze worden verdacht van verkrachting van een Japanse vrouw. De militairen zijn allebei 23. Een van de twee heeft volgens de Japanse politie toegegeven. De ander ontkent juist. De militairen waren gestationeerd op het eiland Okinawa, een belangrijke Amerikaanse legerbasis. Chipmachinebouwer ASML in Veldhoven heeft in vergelijking met een jaar geleden de omzet en de winst in het derde kwartaal zien dalen. De omzet daalde met bijna 16 naar ruim 1,2 miljard euro en de netto-winst daalde met ruim 22 kwam uit op 275 miljoen. ASML, de grootste chipmachinefabrikant ter wereld, had de daling al verwacht. Klanten als Intel en Samsung zijn onzeker over de vraag in 2013... naar geheugenchips voor tablets en smartphones. Dan het weer nog van het zuidwesten uit regen. In de loop van de middag wat droger en het wordt 14 tot 16 graden. Morgen, vooral in de ochtend, kans op wat regen. Smiddags op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. En het wordt morgen 18 graden. ANUB ah, verkeersinformatie De ochtendspits is niet al te druk verlopen. Alleen op de A13 zullen ze dat niet bevestigen van Den Haag naar Rotterdam... want daar staat het goed vast. Tussen knooppunt Prins Klausplein en de afrit Berkelen Rode Reis 12 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Omrijden vanuit Den Haag kan het beste vanaf het knooppunt Prins Klausplein... via Gouda bij de afrit Gouda keren en dan de A20 naar Rotterdam nemen. Op de A15 van Gorkem naar Rotterdam staat een andere opvallende file bij Sliderrecht west 2 kilometer. Door het ongeluk is daar één rijstrook dicht.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 Das, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Het NOS Radio 1 Journaal, Marcel Oosten. En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Bijkomen van de schrik. Dat is wat de directeur van de kunsthal vannacht heeft geprobeerd te doen. U hoorde dat eerder vanochtend. Straks het laatste nieuws over de kunstroof. En een blik op de aangepaste tentoonstelling. Met onze verslaggever bij de kunsthal. Want ze zijn vandaag gewoon weer open. Eerst naar onze uitgaven en de inkomsten van de overheid. De btw omhoog, de inkomstenbelasting omlaag. En minder aftrek voor de rente voor nieuwe en oude hypotheken.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 Uh, en dat hebben we gedaan, uh, met name ook om bepaalde hervormingen die noodzakelijk zijn op de woningmarkt, maar ook met het oog vergrijzing en de arbeidsmarkt ook te kunnen aanpakken. En uiteraard moest het neutraal, uh, er is natuurlijk geen geld op dit moment beschikbaar voor, uh, voor, voor lastenverlichting, uh, althans niet in onze opdracht, dus we hebben het... Uh, zogenaamd alles wat we opgehaald hebben met maatregelen... ook weer teruggegeven hebben, we leveren wat dat betreft boter bij de vis. Hmm. Um, ik begreep dat u ook vindt dat er te veel geld wordt rondgeschoven. Schuift u nu zelf ook niet allerlei posten door? Nou, we hebben, uh, er zijn wel ruim 50 uh, aftrekposten die we hebben bekeken. En, en zo'n 20, 25 daarvan, die hebben we of beperkt... of uh, opgeheven of uh, uh, over, uh, overgedaan eigenlijk naar uh, subsidieterreinen... Mm -hmm. Uh, maar vooral schrappen wij inderdaad ook uh, posten, verlagen en beperken we ze. En daarmee kunnen we dan de tarieven verlagen. Dat, dat, dat heet nou juist het beperken van dat rondpompen van geld. Alleen, wij moeten wel één keer natuurlijk die verandering aanbrengen. Dus ja, dat klinkt dan even als rondpompen, maar dat is het natuurlijk niet. Het gaat erom wat de belastingplichtige straks uiteindelijk echt merkt. En wat die zou merken zijn, lagere tarieven uh, op het punt van de inkomstenbelasting. Ja, over, over de inkomstenbelasting gesproken, meneer Van Dijkhuis. Het meest opvallend in uw rapport is wel dat u van uh, vier tarieven teruggaat naar twee. Waarom? Wat is het voordeel daarvan? Nou, conform onze opdracht uh, moesten wij dus kijken of wij dus een vlakkere structuur zouden kunnen creëren. Nou, de, de, eerste, de meest vlakke is natuurlijk dat je naar één tarief kijkt. De vlaktax? Nou, de vlaktax. Uh, nou, dat hebben we uh, bekeken. Maar dat gooit de hele inkomensverdeling en, en verhoudingen uh, enorm in de war. Dus dat hebben we niet geadviseerd. Toen zijn we naar twee tarieven gaan kijken. En daar hebben we van vastgesteld dat we eigenlijk voor 12 van de 13 miljoen belastingplichtigen... eigenlijk tot één tarief van 37% zouden kunnen komen. Dat is het tarief volgend jaar van de eerste schijf, 37%. Die loopt dan eh, volgens de begroting die ingediend wordt kabinet tot zo'n 20.000 euro. En wij laten die dan doorlopen tot boven de 60.000 euro. En dan valt dus zo'n 93%, 12 van de 13 miljoen belastingplichtigen, vallen in die schijf. En vervolgens verlagen we dan het tweede schijf, die dan nu nog twee, dat is nu de vierde schijf, maar dat wordt dan de tweede, die verlagen we van 52 naar 49 procent. Dus het toptarief okay. komt daarmee onder de 50. Ja, betekent dat dat mensen die wat meer verdienen uiteindelijk wat minder belasting gaan betalen? Want dan gaat het toptarief van 52 naar 49 procent of is het algemeen genomen, blijft het hetzelfde? Nou, dat is het altijd het interessante van dit soort operaties. Uh, commissies als deze die worden zo onder tien jaar ingesteld... en worden in de gelegenheid gesteld, moet ik eigenlijk zeggen... om eigenlijk alles tegelijk te bekijken. Mm -hmm. Dus die kijken naar de hele 88 miljard van de uh, inkomstenbelasting die opgebracht wordt... en ook de 50 miljard aftrekposten die er zijn. Ja. En dan kun je dus dingen uitruilen. Dus dan kan je op een gegeven moment bij de hypotheken zeggen... nou, daar gaan we dan toch wat aan doen om die markt weer van het slot te krijgen. Maar dat geld geven we wel weer gelijk terug... Ook aan de mensen bij voorkeur als het kan waar we het weggehaald hebben. Zodat de inkomenseffecten daarvan behoorlijk neutraal zijn. En we hebben gezien dat het planbureau heeft die uitgerekend. En voor de, uh, uh, voor de werknemers bijvoorbeeld hebben we gezien, dat is toch zo'n 70% van de, van, de, van, de, van de belastingplichtigen. Dat die uh, allemaal zo ongeveer inkomenseffecten hebben gemiddeld uh, van een kwart tot drie kwart positief per jaar. Ook de, ook de, de, de, de laat maar zeggen, de modale inkomens en de... En de, uh, de de minima ook. Uh, dus het is niet uh, iets wat de hogere inkomens bijvoorbeeld. Hm. Maar meneer Van Dijk, het is me nog niet helemaal duidelijk. Hoor. wat is nou? U heeft dan dus niet een vlaktaks, maar een bijna vlaktaks. 12 van de 13 miljoen belastingbetalers uh, valt daar dan onder. Nou, dan heeft u een soort uh, vals plat gecreëerd. Wat is het voordeel daar nou van? Tast ta ta dat in sommige groepen de koopkracht niet heel erg aan? Uh, uh, nee, dat, dat, dat doet u dus niet. Want dat was natuurlijk onderdeel ook van onze opdracht om daar naar te kijken. Dus uh, het planbureau heeft, zoals dat we dat ook voor alle politieke partijprogramma's uh, hebben gedaan... Ook voor ons uh, allerlei categorieën, ik denk wel 15 of 20 ja. categorieën doorgerekend. En daar komt dat, uh, daar komt dat dus niet aan, nee. uh, uit, daar zijn de bep inkomenseffecten beperkt. Maar wat is het, wat voordeel, is het voordeel dan? Wel? Ja, precies. Ja, het, voordeel, nou, het voordeel is dus dat, en dat hebben ze ook uitgerekend, dat op termijn uh, deze verschuiving van belastingen leidt tot een vereenvoudiging, maar uh, bovenal tot 140.000 uh, extra banen op termijn. Uh, en dat is natuurlijk uh, ja, iets, wie wil dat niet, uh, ook met het oog op uh, aankomende vergrijzingskosten en dergelijke. Is natuurlijk het vergroten van het draagvlak voor die vergrijzingskosten door extra banen te creëren, is natuurlijk iets waar, ja, waar, waarom zou je dat niet doen? Hè? Als je dat ook kan door, door, dat, door dat inkomens, laat ik zeggen, ongeveer inkomensneutraal en dan ook nog uh, uh, neutraal voor de begroting. Te ja, doen. waar mensen misschien wel een beetje van kunnen schrikken, is dat u voorstelt om um, opnieuw. Um, te komen tot een verhoging van de BTW van 21 naar 23 procent. Begin deze maand ging het al van 19 naar 21 procent. Is het terecht dat mensen daarvan zouden schrikken? Ja, ik, ik, denk, ik begrijp dat mensen daar inderdaad even van denken... hé, hey, we hebben het er toch net een gehad en dan nou. komen ze weer met een nieuwe verhoging. Ik begrijp dat. Um, anderzijds, uh, in onze opdracht stond, uh, uh, kijk eens naar die BTW. Mm -hmm. uh, kan je dat ook verschuiven richting dat je dat ophaalt. Hè? Nu wordt de BTW natuurlijk voor een deel opgehaald om het begrotingstekort uh, te, te verminderen. En dat is natuurlijk heel wat anders dan wat wij doen. Wij, wij, wij stellen voor, we hebben gekeken naar het buitenland, daar zien we die trend. Dat als we in het buitenland dat ook zien doorgaan de komende jaren, dat dat misschien op een later moment, dat is natuurlijk niet uh, morgen maar ergens in de loop van de kabinetsperiode nog eens een keer gedaan zou kunnen worden... Uh -huh. en dan helemaal teruggegeven worden. En dat is natuurlijk wel een verschil met de huidige uh, operatie. Ik denk dat dat erg belangrijk is. Goed. Kees van Dijkhuizen, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Twaalf minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Mark Robin Visser en technicus Joep Maurits staan op de startbaan van vliegveld Lelystad... en zij laten zich zometeen door een kerstverse piloot rondvliegen. Mark Robin, hoe is het daar? Ja, het boorden gaat zo meteen uh, beginnen op uh, vliegveld Lelystad. Uh, bij de Flight Academy. Straks uh, met instructeur uh, Ran en met leerling Ruben gaan wij uh, de lucht in. Maar nog eventjes, uh, meneer Van der Meer van de Flight Academy. Ik hoor dat als het gaat over de opleiding... Hè, dat de financiers, dat zijn dus de banken die die lening verstrekken... dat die ook een vinger in de pap hebben over de kwaliteit uiteindelijk. Ja, in ieder geval uh, een, uh, een, een zekere... Vinger in de pap. Hoe gaat dat dan? Uh, nou, zij zeggen ook bijvoorbeeld, wij willen een zekere vooropleiding zien. En krijgen, ze krijgen die mensen ook langs op het kantoor om te kijken van zien wij dat inderdaad zitten met deze mensen. Ja. En zo is het dus bijvoorbeeld ook dat uh, men tegenwoordig geen mbo meer aanneemt. Dat, uh, bank heeft ook dat ook is een eis op... van de bank. Ja. Ja, ja. Die hebben gewoon gezegd, uh, dat doen we niet ja. meer. We horen de knallen inmiddels op de achtergrond. Ja, dat is de, de luchthaven die ervoor zorgt dat uh, de vogels hier weggejaagd worden, dat we daar straks geen last van hebben. Sorry zodat wij veilig de lucht zodat, in kunnen. Zodat jullie veilig de lucht in met kunnen. Met Ran en Ruben. En waar gaan we mee naar boven? Jullie gaan naar boven met een TB10. Dat is een van onze leskisten. En ja. uh, jullie gaan het wel ondervinden. Leuk u gekend te hebben. Prima. Goeiedag. <laughs> ja, precies. And starting the engine. Start the border light off. final clear. Check. Lees dat radio. Lees dat hoe gaat het, Mark Robin? Ja, je bent zo, we zijn zo de lucht in. Hè? Het, is, het, is, uh, het is fantastisch. Het is wel heel diepelig. Het gaat een stuk sneller omhoog en het is inderdaad, het gaat ja. heen en weer. Hè? Ja, maar ik zeg maar zo... Radio 1, altijd in de lucht. Heb je nog een zakje meegenomen naar boven? Altijd, altijd. Je moet op alles voorbereid zijn, toch? Heb je hem al nodig, denk je? Nee, het gaat, het gaat nog wel. Hou vol! We gaan zo alweer landen. Nee, snelheid. Nou, we hebben nu een rondje gemaakt en we hebben nu de, de landingsbaan weer in zicht. We gaan nu in rap tempo naar beneden. We worden ook behoorlijk heen en weer geslingerd. Ja. Zo'n klein vliegtuigje. Dat gaat natuurlijk alle kanten op. Dus het is even concentreren, ook voor, uh, voor mij nu, achterin. Maar ik heb alle vertrouwen in, uh, in Ruben, de kerstverse piloot. Aan de grond, zo kapitein Ruben, dank u wel. Ja, ik uh, hoop dat jullie het leuk vonden. Ging het goed? Het was natuurlijk wel even wennen, maar ja? uh, het Hoe blijft... bedoel je wennen nadat nou, je je hebt verschillende types op de opleiding waar je op vliegt. En al die andere type toestellen hebben ook weer andere snelheden en limieten. Ja. En procedures. Ja. Dus, maar uiteindelijk lijkt het allemaal ja. wel op elkaar. Ja. Ja. Zeg, nog twee dagen en dan, uh, dan ben je piloot, hè? Ja, ja. eindelijk. Ja. Ja. Staat er nou ook een enorme druk op jou? Want uh, hè, je hoort dus dat beginnen die piloot hebben een enorme schuld van de opleiding. Dus je moet eigenlijk zo snel mogelijk aan het werk. Maar je hebt nog geen baan. Nou, het valt mee, omdat je daar al heel lang op ingesteld bent. Voordat ik aan de opleiding begon, weet je dat de situatie zo is. En daar ben je dus wel op ingesteld. Mm -hmm. Tuurlijk moet je een plan B ook hebben. Maar ja. ik um, denk dat ik over drie maanden in de cockpit zit. Ja, ja. oké. Okay. Dus en wat is je plan B? In ieder geval zorgen dat ik mijn rente wel kan aflossen. Ja. En vervolgens zoveel mogelijk solliciteren, een beetje brutaal wezen. Ja. Lobbyen, netwerken. En ik denk als je er alles aan doet, en dat is ja. ook een tip voor andere studenten. Dan denk ik dat het echt wel gaat lukken. Oké. Okay. Ja. Nou, luisteraars, als u nog een piloot Ruben nodig heeft, en ik kan hem van harte aanbevelen, dan, uh, dan horen we dat graag. Ruben, veel succes in je carrière. Ja, dankjewel. Hoe is het bij de kunsthal in Rotterdam na de roof van Gisteren? Dat hoort u zo dadelijk, want we staan dichtbij, heel dichtbij. Eerste verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. da 13 blijft lang vanuit Den Haag voor de afrit Berkel en Rode Reis. 13 kilometer na een ongeluk. zijn bezig met technisch onderzoek daar. De A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Siederecht 5 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het was de nacht van het tweede debat tussen president Obama en zijn uitdager Romney. Met als grote vraag of president Obama het dit keer beter zou doen dan vorige keer. Want toen was het niet best. amerika deskundige en debatexpert Victor Vlam en correspondent Wessel de Jong... geven een analyse van het debat. Goed. Het debat dus was gisteravond, afgelopen nacht, afgelopen uren... Obama tegen Romney. Obama... Was in de aanval, vonden dus ook uh, Victor Vlam en Wessel de Jong. Zeg even een analyse van het debat. Obama heeft zich gerevancheerd, Hij heeft echt uh, zeer scherp het verschil weten neer te zetten met Romney. Er stond niet meer zo'n verveelde president zoals de vorige keer. Now, governor Romney zegt dat hij een 5-point-plan heeft. Romney Romney heeft geen 5-point-plan, hij He heeft een one point plan Je kunt zee overleggen. En je krijgt voor het. Hij heeft voor het eerst aangevallen 42 seconden nadat hij begon met spreken. En dat had hij gewoon het eerste debat nauwelijks gedaan. En dan vervolgens drie minuten later... had hij alweer de tweede aanval op Mitt Romney geplaatst. Dus hij liet vanaf het allereerste begin zien dat hij gewoon dit debat veel agressiever zou zijn. Romney heeft het eigenlijk net zo goed gedaan... bijna net zo goed gedaan, zou ik zeggen, als de, als de vorige keer. Hij is wat dat betreft zeer constant, Romney. En ook over natuurlijk alle beloftes. Ja, dat heb je het probleem. Heb je, als je vier jaar geregeerd hebt, dan word je natuurlijk om de oren geslagen... met de beloftes die je niet bent nagekomen. Hij zei dat we nu een 5,4% zouden hebben. Hij zei dat hij nu... Put forward a plan to reform Medicare and Social Security. He hasn't even made a proposal. This is a president who has not been able to do what he said he'd do. Tegelijkertijd is natuurlijk de vraag: als Obama dit debat gewonnen heeft, Romney had het vorige debat gewonnen, mm -hmm. was Romney dan zo slecht in dit debat? Ja. En het antwoord is helemaal niet: dat is helemaal niet het geval. Hij was best goed in dit debat. Ja, onze hij was, even, hij was eigenlijk net zo sterk als het vorige ja, debat. Ja. ja, dat is opmerkelijk. Maar wat is er dan gebeurd? Nou, ten eerste, Obama is dus beter. Maar ten tweede, het ging veel minder over de economie dan in het eerste debat. attack and said that this was an act of terror It was not a spontaneous demonstration. Is that what you're saying? Please proceed, Governor. I, I, I want to make sure we get that for the record, because it took the president 14 days before he called the attack in Benghazi an act of terror. Get the transcript. It, it, it, he did, in, in fact, sir. So let me, let me call it an act Can of terror. Can you say that a little louder, Candy? He, he did call it an act of terror. It did, as well, take dit is ook wel het moment van het debat. Uh, wat Romney zei is dat Obama uh, had ontkend dat het een terreuraanslag was... en dat hij dat pas na twee weken heeft erkend. Ja. Nou, Het punt is dat, het, dat zij op een gegeven moment de debatleider ook al... nee, dat heeft hij op de dag na de aanval tijdens die persconferentie al zelf erkend, Obama. Dus dat was een feitelijke onjuistheid die Romney heel duur kwam te staan in dat debat. En toen de debatleider Romney corrigeerde... zag je ook op het gezicht van Romney dat hij voelde... alsof hij door de grond zakte. Pretty much a slight, slight edge to the president... Ik denk dat dit een debat een prestatie van Obama is... die de zorg dat de opmars van Romney tegengegaan wordt. Dus we zagen nu dat Romney heel erg stegen de peiling dat er maar één punt verschil was tussen Romney en Obama. Uh, ik denk dat het verschil weer wat groter gaat worden. Maar dat zal niet snel gaan, dat zal waarschijnlijk vrij langzaam gaan. En ik denk ook niet dat Obama enorm gaat uitlopen na dit debat. Mm -hmm. Het zal een bescheiden... Um, stijging zijn die hij uiteindelijk weer terugpakt in de peilingen. Volgende debat, dat komt er alweer heel snel aan. Dat is er maandag al. Uh, nou, dan zal het volledig gaan over het buitenlands beleid. En daar zal Obama niet genoegen nemen met een inhoudelijk gelijkspel... zoals dat uh, vanavond is geweest. Dat wil hij volgende week wil die dat gewoon keihard winnen. Wessel de Jong en uh, Victor Vlam... gaven een analyse van het debat tussen Obama en Romney afgelopen nacht. 10 minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan nog even naar een wedstrijd van gisteren. Vinden we leuk. Het begon als een droomvoorstelling, maar draaide uit op een nachtmerrie. Voor die mannschaft. 4-0 stonden ze voor in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden. Maar het werd uiteindelijk gelijk. 4-4. Tot verbijstering van iedereen, ook van de Duitse commentator. Het is geschehen. Rasmussen... 13 minuten in de afspielzeit, hier wordt geschiedenis geschreven. Daartoe valt me niets meer aan. <laughs> ik wist er niks meer over te <laughs> zeggen, de commentator gisteravond. Correspondent Tim de Wit, we gaan naar Berlijn. Uh, Tim, uh, ik neem aan dat de manschaft uh, behoorlijk wordt aangepakt vanochtend in de media. Ja, zeker, zeker. Uh, als je die Welt eh, pakt vanmorgen, dan staat er op de voorpagina. historische blamage. Zoiets was namelijk nog nooit gebeurd. in de 104-jarige geschiedenis van het Duitse elftal. dat ze zo'n gigantische voorsprong uit handen hebben gegeven. En Beeld, die kopte. de bondscoach is radeloos. Ja, eh, tot de 60ste minuut speelde Duitsland echt verschrikkelijk goed voetbal. Volgens sommige kranten zelfs lieten ze het beste spel zien van de afgelopen twee jaar. Eh, ja, die vier doelpunten waren ook stuk voor stuk prachtig. Combinaties die vloeiend liepen. Ik, ik zat zelfs te kijken. En, uh, ik dacht, nou, het wordt waarschijnlijk 6 of 7-0 uh, tegen die Zweden. Ja. Maar ja, en vervolgens zag je dat bepalende spelers als Euziel en Schweinsteiger een beetje de concentratie verloren. Die waren duidelijk al met hun hoofd weer bij hun club, Real Madrid of Bayern München. De winst is binnen, dachten ze. Dit voetballen we even lekker uit. Maar ja, en die Zweden die merkten dat. Zeker nadat ze in twee minuten tijd uh, terugkwamen tot 4-2. Uh, toen was er nog een klein half uurtje te spelen. En die schakelden vervolgens een tandje bij. Nou ja, de Duitsers gingen daarop ineens hele stomme fouten maken. De keeper ging nog een keer vreselijk te mist in. Het stortte echt helemaal in elkaar. Ja, en zo kon het gebeuren dat het dus zelfs 4-4 werd uiteindelijk. Ja, ongekend hè, Tim. Uh, de commentator wist niet meer wat hij moest zeggen. Hoorden we zojuist. Ik begreep ook dat na afloop er sprake was van een doodse stilte in de kleedkamer. Uh, vond de bondscoach wel woorden, Joachim Leu, na afloop? Ja, die arme man die moest echt direct na de wedstrijd uh, in de studio bij de ARD, bij de Duitse televisie uh, verschijnen. Echt, ik, ik denk al vijf minuten na afloop werd hij meteen zo weggerukt en hulp uh, live voor de camera gezet. Ja, je kon echt zien dat hij helemaal de weg kwijt uh, was. Het was bijna sneu om te zien. Hij kon echt gewoon niet geloven wat hem was overkomen. Dat je zo goed voetbalt en dan zo'n voorsprong aan handen geeft. Nee, uh, ook Yogi Leu had geen verklaring voor deze 4-4. Dat we ons zo uit de ritme brengen, lassen, dat had ik ook niet geglaubt. Und äh, ja, also wir haben dann alles irgendwie vermissen lassen in den letzten 30 Minuten. Also von daher ist es schwer zu erklären, wie wir, sagen wir mal, so einen Vorsprung verspielen können. Ja, dit zal dus nog even nadreunen in Duitsland. Er was namelijk ook al best veel kritiek de afgelopen tijd op het Duitse elftal. Ze zijn weliswaar heel goed, maar missen de echte winnaarsmentaliteit om ooit een groot toernooi te winnen, is uh, de veelgehoorde kritiek hier. Ja, en ik denk dat, uh, dat je dat voorlopig nog wel even zal horen. Ja. Op zich zijn de gevolgen van dit gelijkspel niet heel groot. Want ja, Duitsland staat nog steeds bovenaan in die kwalificatiegroep voor het WK. Uh, dus ja, op zich is er ook weer niet heel veel aan de hand. Nee, ze hebben ook vier keer gescoord, toch? Tim, dankjewel. <laughs> Doeg. Ja, de kunstroof gisternacht dan nou weer in de kunsthal in Rotterdam. Dat was een grote roof, maar er zijn er wel grotere geweest. Dan they ze de gaten om iedereen uit out. But Maar one of een van ze open, tijdens ze load conservatively 1000 pounds of paintings en 800 pounds of men, die we weten over. Een fragment uit de Thomas Crown Affair, een film uit 1999... met in de hoofdrollen Pierce Brosnan en René Rousseau. Het is het romantische verhaal van een meesterdief... die voor zijn lol de meest bijzondere en dure schilderijen stilt. Kunstroof is big business. Het gaat om miljoenen en vaak om brutale criminelen... die soms het geweld niet schuwen. Een overzicht van de vijf grootste kunstroven in de geschiedenis. Nummer 5. In het Schotse Dumlandrich Castle mengen twee dieven zich in augustus 2003 onder de bezoekers. Ze overmeesteren een bewaker en gaan er vandoor met Leonardo da Vinci's Madonna of Jarwinder. Het schilderij is zo'n 65 miljoen euro waard. Tegen andere bezoekers zeggen de mannen dat ze bij de politie horen en dat het de normaalste zaak van de wereld is dat ze met het schilderij naar buiten lopen. De Madonna is uiteindelijk in 2007 teruggevonden. De dieven zijn nooit opgepakt. Nummer 4. De schreeuw van Edward Monk is een gewild object onder dieven. Daar hoort u later meer over. Op de dag dat de Olympische Winterspelen in Lillehammer beginnen... in februari 1994... klimmen twee mannen via een raam het National Art Museum in Oslo binnen. Binnen één minuut hebben ze het schilderij van Monk van de muur gehaald... en vertrekken weer via hetzelfde raam. De waarde van de schreeuw? 60 tot 75 miljoen euro. Het werk wordt snel teruggevonden... omdat de dieven een deel van de lijst bij de bushalte laten staan... De politie pakt binnen een paar maanden vier mannen op... en allemaal worden ze veroordeeld. Sayan Tai tijdens de diefstal laten de dieven een briefje achter... met de tekst, bedankt voor de slechte beveiliging. Nummer 3. De meest beruchte en beroemde diefstal staat op naam van een schoonmaker van het Louvre. In augustus 1911 verstopte Italiaan Vincenzo Peruggi zich in een kast... en wacht tot iedereen weg is... Vervolgens loopt hij doodsimpel met de Mona Lisa de deur uit. De vrouw met de geheimzinnige glimlach wordt voor de verzekering getaxeerd op 100 miljoen dollar. Maar is in feite natuurlijk onbetaalbaar. De politie ondervraagt tijdens het onderzoek zelfs beroemdheden als Pablo Picasso. Maar ze vinden de Mona Lisa pas twee jaar later terug. Op het moment dat Perugia het schilderij wil verkopen aan een kunsthandelaar in Florence. Nummer 2. De Schreeuw van Edward Munch, daar is hij weer. Er bestaan twee versies van het schilderij. De eerste verdwijnt uit het National Art Museum in Oslo. Maar ook het Munch Museum in die stad is doelwit van dieven. In augustus 2004 stormen twee gewapende en gemaskerde mannen het museum binnen. Ze bedreigen het personeel en gaan er vandoor met De Schreeuw en Madonna. Twee schilderijen van Munch. De gezamenlijke waarde 120 miljoen dollar. In 2006 worden drie mannen veroordeeld voor de roof. en de schilderijen worden een paar maanden later teruggevonden. Nummer 1: Het Isabella Stewart Gardner Museum in Boston. heeft de twijfelachtige eer slachtoffer te zijn van de grootste kunstroof aller tijden. In maart 1990 komen in alle vroegte twee mannen, verkleed als politieagent, het museum binnen. Ze overmeesteren de bewakers, stelen de tapes van de bewakingscamera's. en gaan er vandoor met schilderijen van Rembrandt, Vermeer en Manet. De waarde van de buit wordt geschat op 300 miljoen dollar. Tot op de dag van vandaag zijn de dieven nooit gepakt. En ook de schilderijen zijn nog steeds spoorloos. Tja, en dat geldt ook nog steeds voor de schilderijen... die gisternacht zijn geroofd in de Kunsthal in Rotterdam. Zeven stuks in totaal, waaronder twee zeldzame Monets. Jeroen de Jager is inmiddels bij de Kunsthal in Rotterdam. De Kunsthal gaat vandaag gewoon weer open voor het publiek. Jeroen, heeft eh, inmiddels de politie al wat informatie uh, binnengekregen. Nou, we hebben gisteren natuurlijk gezien dat er in opsporing verzocht in die duizendste aflevering aandacht aan werd besteed, mm -hmm. heel kort weliswaar. Sindsdien heb ik begrepen, uh, heeft de politie vier bruikbare tips binnengekregen. Wat die tips behelzen weten we niet. We weten een heleboel niet. We weten ook niet wat er op de achtergrond gebeurt of er bijvoorbeeld uh, onderhandeld wordt over een losgeld. Uh, wat we wel weten is dat het hier op dit moment heel rustig is nog. Maar om tien uur gaat het inderdaad open. En dan zal het publiek een aangepaste tentoonstelling zien, Jeroen. Kun je daar al iets van zien? Nou, dat is het rare. Je hebt die grote glazen wand aan de achterzijde... waar je gisteren nog alle schilderijen... of althans de tentoonstelling kon zien. Daar hebben ze nu schermen neergezet. Kamerschermen die het zicht op de tentoonstelling ontnemen. Uh, wat ik wel weet, en dat hebben we gehoord van de directeur van de kunsthal, is dat er een uh, uh, vannacht is doorgewerkt. Alle uh, lege plekken van die zeven schilderijen, daar hangen nieuwe werken. Er is wat herschikt, er is wat verschoven. En dus kan om tien uur zometeen uh, het publiek gewoon genieten van die avant-garde, de collectie van de Triton Foundation. Jeroen de Jager bij de kunsthal in Rotterdam. We horen van jou later vandaag op Radio 1.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 Sven Kokkeman, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Wat ga jij zo doen? Er moet een Europese commissaris voor Veiligheid komen... want lokale en nationale overheden schieten tekort in de controle op grote bedrijven... en meerdere Europese regio's willen zich ineens gaan afscheiden van hun land. Wat betekent dat voor Friesland en Limburg? <sus> we hebben het voorbeeld van Schotland, we hebben het voorbeeld van Beieren mm -hmm. gehad van de week. Nou, nu de vraag dus voor Friesland en Limburg. U hoort het zo meteen bij de KRO. Eerst nu het nieuws van half tien, hier is Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De commissie van Dijkhuizen is met plannen gekomen voor een eenvoudiger belastingstelsel. In het algemeen kunnen de tarieven voor de inkomstenbelasting naar beneden. In ruil moet de aftrek van de hypotheekrente worden beperkt. En ouderen met een aanvullend pensioen gaan meer betalen. In Enschede zijn afgelopen nacht vier mensen aangehouden na een schietpartij in het centrum van de stad. Dat heeft de politie gezegd. En ook in Middelburg is vannacht geschoten. Daar is een man aangehouden. In Middelburg raakte ook iemand gewond. Na de dood van de Libische leider Gaddafi zijn tientallen aanhangers uit zijn konvooi door de oppositie omgebracht. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zijn de meesten eerst mishandeld en daarna gedood. Zaterdag is het een jaar geleden dat Gaddafi werd gedood. En in het tweede debat in de VS tussen president Obama en de republikeinse kandidaat Romney ging het er feller aan toe dan de eerste keer. Zo was er een discussie over het moment waarop Obama de aanval op de ambassade in Benghazi veroordeelde als terreurdaad. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, nee, Verkeersinformatie. De ochtendspits is bijna overal voorbij. Maar niet op daad 13 van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat file tussen knopen Prins Klausplein en de afrit Berkel en Rode Reis. 13 kilometer maar liefst. Is op zich een kleine aanrijding geweest. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Er is nu technisch onderzoek en dat moet allemaal erg lang duren. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan beter omrijden via Gouda. Op nam de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht, 6 kilometer na een ongeluk. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Brussel moet zich meer gaan bemoeien met de controle op grote bedrijven. Scholen moeten weer kleiner worden, vindt de VVD. Maar daar hebben ze zelf helemaal geen zin in. Schotland en Catalonië denken zelfstandig beter af te zijn. En het ochtendhumeur van Koos het is 2,5 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Moerdijk. Bij Chemiepak, de chemische fabriek die op 5 januari vorig jaar volledig afbrandde. De rechtszaak tegen de verantwoordelijke is inmiddels begonnen. De schoonmaak van het terrein is al een jaar bezig. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op Goedemorgen goedemorgennederland. Er moet, de, dames en heren, een Europese commissaris voor Veiligheid komen. Lokale besturen zijn vooral met banen bezig... en hebben het veel te weinig aandacht voor de controle op grote bedrijven. Internationaal crisisexpert en hoogleraar risicobeheersing... Ilko Dijkstra, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kogelman. U vindt dat. Waarom? Nou, ik vind in ieder geval dat uh, minimaal dat de discussie anders gevoerd moet worden. Want uh, dat er een aantal dingen structureel uh, fout gaan hier... je moet wel half blind zijn om dat niet te kunnen zien. Wat gaat er mis dan? Nou, ik denk dat de discussie moet anders gevoerd worden. Kijk, aan de ene kant heb je die lokale belangen, burgemeesters van kleine gemeenten, zoals in de uh, veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, die moeten het qua veiligheidsregio opnemen tegen multinationals. En uh, die multinationals zeggen eenvoudig van wij investeren hier, wij geven banen. En daar staan een aantal risico's tegenover. En dan zeggen ze take it or leave it. En vele lokale bestuurders uh, die willen liever een lintje dan wachtgeld. En die nemen dus de investeringen en de banengaranties. Zodat ze herkozen kunnen worden om het maar eens even heel scherp te formuleren. Met andere woorden, u zegt dat uh, de, het grote internationale bedrijfsleven de lokale overheden onder druk zet... om het niet zo nauw te nemen met de regels? Uh, dat blijkt ook wel uit verschillende rapportages. Ik verwijs naar uh, het bekende verhaal van Otfiel, die al meer dan twintig jaar uh, er als het ware een uh, potje van maakt. Ja, over wat voor regels hebben we het precies? Nou, er zijn, er zijn wel regels. Kijk, de meeste Europese uh, uh, regelgeving, die bestaat al. Maar uh, het is maar de vraag hoe, in hoeverre die, uh, to, to, uh, dat daarop toegezien wordt... en dat dat doorgezet wordt. Want die lokale uh, bestuurders, die zetten niet zo sterk door. Nee, dat maar, is het probleem. Maar we zijn vanochtend, u hoorde dat net ook in de kop van deze uitzending... in Moerdijk bij Chemiepak. Uh, ja. Wat had een Europese commissaris kunnen doen om een brand daar te voorkomen? Daar zat het toch met name in het falen van de lokale overheid? Ja. Absoluut, Als de discussie anders gevoerd moet worden... is het Europese dimensie er een van, maar ook in, in Nederland. Qua internationaal is het natuurlijk... die multinationals, die hebben geen probleem als ze onder druk gezet worden om uit Rotterdam weg te komen. Uh, want ze kunnen ook elders in Europa hun plekje vinden. Maar die multinationals hebben natuurlijk wel een probleem... als ze in Europa niet meer hun zaken kunnen gaan doen. En daardoor zijn ze natuurlijk veel meer onder druk te zetten. Dat laat onverlet, zoals u al zegt... dat er natuurlijk nationaal ook heel veel problemen zijn... Kijk heeft u al gezien, uh, maar ook recentelijk in Haren uh, zijn er natuurlijk uh, qua rol van de burgemeester en, en de rol van de veiligheidsreger, die staat natuurlijk ook enorm onder druk. Ja. Maar goed, dan, dan vraag je je af wat een Europees commissaris helemaal vanuit dat verre Brussel kan doen om zo'n enorme toestand in Haren te voorkomen. Ja. Ik denk dat je niet uh, uh, de Europese commissaris, als zo hij er, of zij er al mocht komen, gaat natuurlijk niet overal voor zorgen. Het gaat erom dat je een, een, een centrale lijn neerlegt die voor alle lokale bestuurders even duidelijk is. Ja, met Om... andere woorden, uniforme wetgeving voor heel Europa. Ja, nou ja, het is een beetje... Kijk, in Nederland wordt, wordt er door burgemeesters, vind ik, heel slecht gecommuniceerd naar de bevolking toe. En er worden een aantal uitdrukkingen gebruikt zoals 100% veiligheid bestaat niet. Uh, dat wordt heel veel gebezigd. Maar het is eigenlijk een uh, nauwelijks verhulde poging om verder de discussie de kop in te drukken. En het gaat er juist om om anders hierover te gaan discussiëren en het meer open te trekken... en de bevolking erbij te betrekken. En ja. dat gebeurt te weinig. Maar goed, de bevolking wil geen enkel risico lopen. Daardoor worden er steeds meer regels in het leven geroepen om... Uh, te voorkomen dat wij last krijgen van brand of wat voor een gevaar dan ook. Mm -hmm. um, maar de, de problemen die, die, um, doen zich voor bij de controle van die regels. Ja. Dus de inspecties. Ja. Ja. Nou, daar ben ik eigenlijk niet met u eens. Wat oh. U zegt van dat de, dat de bevolking... Uh, de bevolking is best bereid een afweging te maken ten aanzien van risico's. Maar dan moeten ze wel geïnformeerd worden en uitdrukkingen zoals we hebben ons overal voorbereid, en dat dit ons moest overkomen... en we hebben rekening gehouden met alle scenario's... en de voorbereidingen konden eigenlijk niet beter. Ja, ja dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk zaken die kun je niet zeggen. Want dan nou ja. verlies je het vertrouwen van de bevolking. Ja, maar goed, die bevolking, u zegt het, u bent het niet met me eens... maar het blijkt toch iedere keer als er een grote ramp is... dat wij met z'n allen <coughs> langs de zijlijn, pardon, klein staan om te roepen... wie is hiervoor verantwoordelijk, waarom wisten we dit niet... waarom waren er geen regels, waarom waren er geen ja. controles? Ja, dat klopt, omdat er in Nederland een doctrine is ontstaan... Uh, vanuit de bestuurlijke kant, dat zolang je alle papierprocessen, procedures en planvorming maar goed beschrijft en bewaakt, dat dan alle problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. En de realiteit is gewoon dat dat niet zo is. En nee. dus al die plannen en dat papier worden te weinig gekoppeld aan de ervaring uit de praktijk. En daardoor zie je steeds weer opnieuw burgemeesters en veiligheidsregio's schutterend, zoals bij Moerdijk en, nee. en vergelijkbare evenementen. Maar dan is men nog steeds niet helemaal duidelijk wat zo'n Europese commissaris of Europees geharmoniseerd leid, zo u wilt, daar dan, dan, mm -hmm. uh, da, daar dan, dan kan veranderen? Um, nou ja... Dit, ik vind dat de discussie andersom gevoerd moet worden. Als je lokaal je zorgen maakt over risico's en de gevolgen... de veiligheid die, die multinationals met zich meebrengen... dan staat er aan de ene kant de banen en de investering tegenover... maar aan de andere kant dus de risico's en vooral de gevolgen. Ja. En, en daar moet je dus over gaan praten. Zeg. Het ja. gaat dus niet zozeer om maar... veiligheid en onveiligheid... maar het gaat om welke risico's willen we met z'n allen nemen. Ja. Goed, dan tot slot... Het argument dat vaak wordt gehoord in kringen van het internationale bedrijfsleven, dat zich toch al aan het oriënteren is op meer Aziatische landen vaak, dan gaan we weg uit Europa. Uh, nou ja, dat, dat, dat zou kunnen, maar uh, ik denk niet dat dat uh, gaat gebeuren, omdat Europa, uh, ja, Europa is op dit moment geopolitiek wereldwijd een beetje, ligt een beetje met zichzelf overhoop, maar het blijft natuurlijk een, een majeure markt uh, uh, ook voor, voor grote multinationals met hele grote investeringen en commerciële belangen. Goed, met andere woorden. Het, uh, het wordt een stuk overzichtelijker als die Europees commissaris er komt. En dan weet iedereen waar hij aan toe is. En dan uh, kunnen uh, lokale en uh, nationale overheden... en dus ook de Europese overheid een grotere vuist maken... tegenover dat internationale bedrijfsleven. Heb ik het, zo goed het, lijkt zeker, het lijkt me zeker zinvol om daarover te gaan praten en na te denken. Ja. Een kort Extra, crisisexpert en hoogleraar en risicobeheersing. Ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In Denemarken is een 19-jarige ontwaakt uit haar coma... nadat haar ouders al toestemming hadden gegeven voor orgaandonatie. Moet je in Nederland eerst doodverklaard worden... voordat je organen worden verwijderd? Het antwoord komt van Bernadette Haase en die is directeur van de Nederlandse Transplantatiestichting. Ja, je moet eerst dood zijn voordat donatie kan plaatsvinden... Een dokter zal altijd zijn uiterste best doen om de patiënt die hij onder behandeling heeft te redden. En pas als die mogelijkheid niet meer aan de orde is, omdat de patiënt is overleden... dan zal de arts het donorregister raadplegen. En dan wordt gekeken, van, is er een wilsbeschikking achtergelaten door de overledene? Bijvoorbeeld wil die ja donor zijn of wil die geen donor zijn? Of wil die aan de nabestaanden overlaten? Als dat duidelijk is, zeg maar het uitsluiten van het donorregister... Dan gaat de arts het formele gesprek aan met de nabestaanden om de mogelijkheid van donatie te bespreken. En als dus geen verklaring is afgelegd door de overleden patiënt, dan kunnen de nabestaanden daar dus over beslissen. En ook heel belangrijk is te realiseren dat de arts die zeg maar, verantwoordelijk is voor de, al die zaken rondom donatie, totaal uh, een andere is dan de arts die transplantaties doet is het antwoord van de directeur van de Nederlandse Transplantatiestichting... heeft ook een vraag bij het nieuws. mailt u ons dan naar Goedemorgen @caro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Moerdijk. Terug naar Sander Bartling. Vertrouwde omgang met chemische producten. Dat is wat er nog te lezen staat op de gevel van uh, chemiepak. En dat is dan ook echt het enige. Het kantoor staat er nog, maar de rest van het terrein is volledig uh, geëffend... Er staan wat plassen. Er staat hier en daar nog een verdwaalde container. Onkruid begint het terrein alweer te overgroeien. Uh, dat is het uitzicht op wat eens de fabriek van Chemiepak was. Uh, het, het chemiebedrijf wat twee jaar geleden afbrandde. Uh, Roland Somers, projectleider Sanering Chemiepak. Uh, morgen is het een jaar geleden dat u met de sanering van het terrein begon. Hè? Vandaag een jaar geleden heeft u daartoe besloten. Het terrein is glad, zei ik. Um, maar dat, dat zegt natuurlijk weinig. Hoe zag het hier een jaar, er een jaar geleden uit? Een jaar geleden um, ja, keek je hier eigenlijk op een 2 uh, hectare uh, puinhoop met uh, schrootresten, puin, uh, een hele berg met vaten, uh, allerlei andere uh, verbrandingsresten en een, een soort van modderlaag die op het terrein stond met bluswater en chemicaliën. Ja. Dus uh, u heeft dat allemaal afgegraven. Nou ja, de, de, de bovenkant is, is nu geëffend. Uh, maar er zit nog veel meer, hè? Nou, dat is inderdaad... Uh, de bovengrond is, uh, is, is geruimd, zeg maar. Dus we staan hier nu op een, uh, op een veilig uh, terrein. Maar onder de grond is nog sprake van een uh, bodemverontreiniging. Dus u moet zich voorstellen dat die chemicaliën en dat bluswater... Uh, uh, en de producten die uh, vrij zijn gekomen, die zijn de bodem ingelekt. Uh, en dat moet er nog uitgehaald worden. Nou, en heeft u me al verteld dat daarvoor die grijze pijpen zijn die hier op het terrein staan. Waar dienen die precies toe? Nou, die grijze pijpen dienen er voorlopig even voor om de verontreiniging in de bodem uh, op zijn plek te houden. Die verontreiniging grondwater stroomt. Die verontreiniging zit in het grondwater. Om dat dus tegen te houden uh, maken wij van een, maken we als het ware een soort kommetje. Uh, zodanig dat het grondwater uh, en de verontreiniging niet naar uh, de omliggende sloten en uh, de omgeving stroomt. Oké, okay, we lopen nu naar de waterzuiveringsinstallatie toe. Uh, een indrukwekkende verzameling uh, buizen, moet ik zeggen. Kortom, de bovenkant is wel gedaan, maar onder de grond bevinden zich nog allerlei uh, resten, chemicaliën. Hoe lang gaat dat duren dan nog, die, die sanering? Ja, dat, is eigenlijk, uh, dat kun je eigenlijk in tweeën knippen. Uh, enerzijds, we staan hier op een bedrijventerrein. De bedrijven willen binnen nu en zeg maar een anderhalf jaar... willen we ervoor zorgen dat de bedrijven weer verder door kunnen. Dus dat wil zeggen dat de bovengrond dan weer uh, schoon is... Uh, voor, voor het gebruik van de industrieterrein. Uh, daar, maar daarna hebben we dan nog een grondwaterverontreiniging. Dat is in de tijd gezien wat hardnekkiger. Uh, maar dat is ook minder kritisch voor de bedrijven. Dus wij kunnen zo'nzelfde dus buizennetwerk onder het gebied leggen doorgaan met de sanering van het grondwater, terwijl de bedrijven doorwerken. En uiteindelijk over vijf tot tien jaar, zeg maar, hier weer sprake is van een schoon omgevingsmilieu in de bodem. Vijf tot tien jaar. En intussen weet u wat, uh, wat, wat voor schade het milieu heeft opgelopen. Is bijvoorbeeld het Hollands Diep verontreinigd, wat hiernaast ligt? Nee, het Hollands Diep is niet verontreinigd. Uh, de, de verontreiniging in de bodem, daar kennen wij de omvang van. En die reikt niet tot aan het Hollands Diep. Maar je moet je voorstellen, als je de verontreiniging niet op zijn plek houdt en je zou helemaal niets doen, dan zou dat uiteindelijk ooit, zeg maar, dat Hollands diep bijvoorbeeld kunnen bereiken. Ja. Nou, het is helder, de bodemsanering kost 38 miljoen. Wie gaat er betalen? Nou, vooralsnog is het zo dat de rijken en de provincie eh, daar het voortouw in hebben genomen. Um, uh, die die zeg maar, trekken de bodemsaneringsoperatie en uiteindelijk uh, worden de kosten zeg maar, verhaald op uh, chemiepak. Op chemiepak zelf, maar dat is intussen failliet. Dus... Het zal nog een hele klus worden om die schade op een van de dochterbedrijven bijvoorbeeld van Chemiepak te verhalen. Maar daartoe dient dan onder meer weer die strafzaak waarvan de uitspraak op 21 december te verwachten valt. Ik dank u wel. Dank u wel. Waar de laatste woorden van Sander Bartling. Straks, Schotland en Catalonië denken zelfstandig beter af te zijn. Maar 3, 2, 1, go! Deze dag... 1957. We zouden het eiland Marken door een dijk aan het vasteland kunnen verbinden en het dan van Staatswegen gaan exploiteren. Na heel lang bestaan, dames en heren, als eiland in de Zuiderzee werd Marken deze dag in 1957 verbonden met het vasteland. Goed nieuws voor Piet Korstman, die een zwak had voor de grootste schat van het eiland, de meisjes. Er waren een paar initiatiefnemers die uh, het voortouw hebben genomen om uh, uh, tot uh, deze dijk te komen. Dat was de burgemeester, uh, inclusief het grootste gedeelte van uh, het college. Uh, de huisarts. Uh, en, en die hebben eigenlijk gezamenlijk uh, uh, een beweging in gang gezet om... Uh, te zorgen dat die dijken komt, dat was namelijk verschrikkelijk belangrijk voor uh, de werkgelegenheid. Want uh, honderden mannen moesten elke dag naar hun werk. En als het uh, zo in slecht weer was en er was ijs en je kon niet naar je werk toe, dan was het natuurlijk een gigantische handicap. Niet iedereen was blij met de dijk. Uh, de belangrijkste tegenstander was uh, eigenlijk Seitje Boes. Wat zei je, die uh, had het idee dat uh, dit het einde betekende van uh, de klededracht en uh, cultuur en folklore van Marke. Uh, Dus die, die had helemaal geen. Uh, die, die zag het als een tragedie, een aanstormende tragedie. En uh, dat had ze een beetje in de hoofd. In 1959 had mijn uh, vriend, zeg maar even, een, een scharreltje op marken En uh, om die te kunnen bezoeken, was de zondag een mooie dag. En hij meldde ook nog terloops dat er wel diverse vrije vriendinnetjes waren. Dat uh, leek mij een heel geslaagd plan. Dus uh, we stapten op de fiets en we gingen dus morgens heel vroeg naar de kerk vermarken En daarna uh, koffie drinken bij een van, uh, van uh, ja, de meisjes bij hun ouders. En uh, nou ja, na het, de, de middageten gingen we dan weer naar het volgende meisje. En zo kon je een beetje een beeld krijgen van wat, uh, wat daar in de snoepwinkel lag. Dat kwam door de dijk, want anders waren we er niet zo gauw geweest. Want uh, Om dat nou met de botter te doen, dat was een hele onderneming. En uh, nu met de fiets was het, uh, nou wat zullen we zeggen, drie kwartier fietsen en uh, je zit op marken. Uh, maar er waren wel een paar uh, mooie meisjes bij. Uh, hoewel ik in een later stadium getrouwd ben met een uh, meisje bij ons uit de buurt, uit Zunderdorp. Dus uiteindelijk is het toch niks geworden met de markenmeisjes. Ook niet, uh, mijn vriend ook niet. Achteraf gezien uh, is de opening van de dijk uh, voor mij het begin geweest uh, van het mooie leven wat ik tot op heden op Marken heb mogen uh, leiden. Want uh, ik, ik ben dus zeer uh, gelukkig met, uh, met inmiddels kinderen en kleinkinderen die allemaal ook gelukkig op Marken wonen. Dus het heeft uh, ons leven zeer verrijkt en daar uh, ben ik tot op de dag van vandaag erg uh, dankbaar voor. Piet Korsman over de meisjes van Marken en de andere voordelen... toen het eiland werd verbonden met het vasteland deze dag in 1957. Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Het is acht minuten voor tien, u luistert naar de Caro op Radio 1. Van de Pyreneeën in Catalonië tot aan de hooglanden in Schotland... meerdere regio's binnen Europa streven onafhankelijkheid na opeens. De groeiende macht van Brussel en de economische crisis... geven separatisten wind in de zeilen. Joep Leersen is hoogleraar Europese studies... aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zei opeens, nou ja, voor Schotland en Catalonië geldt het al wat langer. Maar van de week melden zich ook Beieren dat een onafhankelijkheidswens uh, zou ja, hebben. Het <laughs> ja, het is waar. Ja, het is waar. Laten we eerst maar even naar het meest recente voorbeeld kijken in Schotland. De Schotten houden in 2014 een referendum over die onafhankelijkheid. Waar komt dat streven eigenlijk vandaan? Ja, dat is er al heel lang. Het heeft uh, een tijdje in de ijskast gezeten uh, na de oorlog, de, tijdens de Koude Oorlog... Maar uh, toen de Noordzeeolie werd ontdekt uh, en toen in de regering Thatcher uh, de regeringsleden eigenlijk allemaal uit het conservatieve Engeland afkomstig waren... ...toen is een, ja, een heel oude onvrede opnieuw wakker geworden. En dat dendert nu nog steeds door. Juist. Met andere woorden, dit is de schuld van Margaret Thatcher? Grotendeels wel. Uh, vaak zie je dat, uh, laten we zeggen, regionale verschillen binnen een land... Heel goed beheersbaar blijven, zolang de regering uh, een beetje de verdelende rechtvaardigheid wil hanteren. Ja. Zoals wij dat in Nederland bijvoorbeeld met Friesland doen. Uh, dan, uh, dan is er geen reden om echt te gaan zeggen, we willen weg uit dit land. Pas als echt onvrede heerst met een... een... Ja, ...een regering die zich aan minderheden niks geleden laat liggen... ...dan krijg je dit soort tendensen. Ja, nou ja, we hebben het in Vlaanderen ook. Hè. Er zijn ja. er stemmen ja. die Vlaanderen onafhankelijkheid wil maken. Onder meer uhm -hmm. Bart de Wever, het Vlaams Belang natuurlijk ook al eerder. Ja. De Catalanen in Spanje, al heel lang. Uhm -hmm. De Basken in Spanje willen dat ook al heel lang. Ja. En, tegen, het tegen de achtergrond van de economische crisis... Heeft dat er ook nog iets mee te maken, of niet? Ja, kijk, u zegt het heel goed. Ze willen het al heel lang. En heel lang is in de praktijk sinds ongeveer 1800. Toen is dat idee opgekomen dat elke cultuur idealitair in zijn eigen autonomie zou moeten huizen. Uh, en dat is een beetje met ups en downs. Uh, door de economische crisis en door allerhande onzekerheden waarbij het gezag van de staat op de, op de tocht komt te staan, ja. uh, zie je inderdaad dat dit soort minderheden dan zeggen, ja, eigenlijk kunnen we het beter zelf doen. Ja, maar de vraag is uh, en in Spanje is dat met name, omdat nu uh, Spanje in een, een van de landen van de eurozone is, waar de staat uh, grote uh, financiële problemen heeft, ja. dat de economisch wat florisantere gebieden, in, uh, rondom Barcelona en zo, zeggen, waarom laten wij ons meesleuren door het failliet van Madrid? Dus uh, dan, dan wordt dit soort ideeën ook weer aangewakkerd. Ja, het zijn de sterkere regio's. Nou ja, Schotland kun je daar trouwens niet toe rekenen, toch? Ja, dat is een beetje een dubbel verhaal. Uh, in, uh, in de jaren 80, 90, toen dus Margaret Thatcher uh, met de rug naar Schotland toestond... had Schotland wel de Noordzeeolie. En waren zij uh, erg goed aan toe. Hoe de toekomst daarvan is, is niet zeker. Maar toen is dus die Alex Sament opgekomen. Toen hebben ze hun eerste voet tussen de deur gekregen met hun eigen parlement... En bij Samen is het een beetje zo, het is alsof je op een fiets zit. Je moet doortrappen, anders val je om. Ja. Dus hij zit ook een beetje op een rijdende trein en dendert gewoon door. Maar goed, maar kun, kunnen de schotten met kon, de oliereserves voor de deur bij Glasgow, is dat meen ja. ik, kunnen die overleven, uh, zelfstandig? Nou ja, in de visie van de schotten wel. Ja, maar, maar althans, in de visie van, van de, u? Nou, ik heb daar een beetje twijfels over. Uh, en ik denk ook eerlijk gezegd dat... Uh, ondertussen de, de slingerbeweging alweer terugloopt. Het is maar zeer de vraag of elk samen een meerderheid van de schotten meekrijgt in dat referendum. Ja. Uh, op het ogenblik lijkt iets van 30% van de schotten hier echt iets in te zien. Ja. Zijn er dus, meer Europese regio's eigenlijk die we nog niet hebben genoemd... die ook plannen hebben om zich van hun nationale overheid af te scheiden? Ja, kijk, het, het is dus altijd een beetje alsof je een griepje onder de leden hebt. <laughs> en of het nou doorslaat of niet... Er zijn een aantal regio's die met meer of minder gevoel van ressentiment naar hun land kijken. Uh, wat bijvoorbeeld het Spaanse baskenland zal uh, teweegbrengen in het Franse Baskenland. Ja. Uh, wat in Bretagne speelt, in Corsica. Uh, je hebt in Italië natuurlijk altijd nog dat sluimerende probleem van de Lega Nord. Ja. Uh, um, er zijn nogal wat... En ja, hoe ver dat kan gaan zie je in het oude Joegoslavië. Daar is het dus in volle kracht in de jaren negentig doorgegaan. Ja, en, en dat en daar brengt zijn ons... Nog al en dat brengt je, ons. dat als de Vojvodina in Noord-Servië, die vinden de, de Belgado ook niet zo lekker ruiken. Die zitten ook liever uh, in, richting Slovakije en Hongarije te ja. kijken. Maar goed, dat brengt ons dan vervolgens op de, uh, de, de risicovraag. In Joegoslavië ja. heeft dat geleid tot een burgeroorlog. Als ja. heel Europa versnippert tot een lappendeken, is dat kans op oorlog dan weer groter dan in de, in de afgelopen 50 jaar was? Ja, nou... Uh, uh... Ja, dat betekent niet dat we onmiddellijk naar de schuilkelders moeten gaan. Maar je ziet heel vaak dat in die nieuwe onafhankelijke landen... Ja. de regeringen, uh, laten we zeggen, wat onverzoenlijker zijn. Ja. Bijvoorbeeld in Slovakije. Ja. Dat is onafhankelijk geworden van Tsjechoslowakije. En de, die regering, dat zijn harde jongens. Ja. En die hebben grote ruzie met Orbán en Hongarije. Daar zijn de verhoudingen scherper geworden dan voorheen. Ja. Ja. Goed, tot slot kort uh, nog even. Uh, U zei al uh, Friesland. We hebben in uh, Friesland en Limburg ook wel eens uh, dit soort stemmen ja. doen opgaan. <laughs> ja. maar, maar die zijn nu nog even afwezig, hè? Ja, nee, dat, en daarin zie je dus eigenlijk dat een land dat tolerant met zijn regionale verscheidenheid omgaat... en ja. dat gewoon kan accommoderen, ja. daar wordt de zoet niet zo heet gegeten. He, daar, daar is een beetje, da, da, da, de mensen zijn blij als ze hun eigen taal binnen het huis kunnen spreken... en als ze niet de gewaarwording krijgen dat ze als tweede rangsburger gelden. Juist. En dan gaat het heel goed. Joep Europese studies. Ik dank u wel. Zometeen gaan wij verder naar het nieuws van 10 uur. KRO. Goedemorgen Nederland.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 Tel even Apeldoorn of kijk op centraalbeheer.nl/slash zakelijk. Dit is Radio 1.